Met heel veel plezier vanavond. Oké, okay, tot snel. Oké, okay, groetjes.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 Premier Berlusconi wil via de wet het Openbaar Ministerie beperkingen opleggen om verdachten af te luisteren. In de Italiaanse kranten worden de laatste tijd afgeluisterde gesprekken gepubliceerd van het OM in Bari in Zuid-Italië. Die onderzoekt of een ondernemer Berlusconi heeft omgekocht om aan overheidsopdrachten te komen. Veel banden van caravans blijken niet in orde. Bij een vrijwillige controle van zo'n 250 caravans waren bij meer dan de helft de banden te zacht of versleten. De politie had bij de Duitse grens vanochtend bij Duiven en Emmen service-informatiepunten ingericht. Vakantiegangers konden daar onder meer hun caravan laten nakijken. Caravanbanden gaan volgens de politie zo'n zes jaar mee. Ze slijten vooral door stilstaan en het rijden met te weinig spanning. Los Angeles vreest een chaos in de stad tijdens de herdenkingsbijeenkomsten voor Michael Jackson. Dinsdag wordt die in de stad op twee plekken herdacht. Er is plaats voor 17.000 mensen, maar op internet hebben zich al meer dan 500.000 fans gemeld voor een kaartje. De politie roept mensen op alleen met een kaartje naar Los Angeles te komen. De NOS zendt de herdenking dinsdagavond live uit op Nederland 3.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 Don't agree like Cause I ain't got time to play with you There are other things I have to do I could lecture you with my texture, But I'd rather Manufacture a posse To like me what I am For all the rest I don't care to you. It ain't hard just try to do. What you do best when you hear me go. On the dopest flow, Joe. I won't settle for any less. Do your best, but I must confess. I am the type so hard to please. I'm ill like a cold disease. So move your body from left to right. If you can, stay out of sight. If you can't, come on, take a stand. Cause we're back by Dope the Man. Zo, Dit is alweer een uitplaatje. Vele jaren geleden een hit voor King Beat. samen met DJ Prime. En ja, hij gaat niet by, te veel of niet hoor. Back by Dub de Mit. Wel een lekker begin zo van uh, uur 2 van Zandvoort op. Zaterdag. En we zijn er nog tot aan 5 uh, uur vanmiddag. Met uiteraard heel veel lekkere muziek. Lekkere zomerse hebben voor je klaarstaan. Dus mocht je op het strand aan het luisteren zetten, zijn... Zet je radio, zet je radio op CFM. Zo, Zo is dat. En ben je toch op het strand? Ga vanavond gewoon even lekker swingen. Doe eens gek naar Club Maritiem. Club Swing Maritiem. Station. Swing Station. Want waar is dat dan te vinden? Zullen we zich afvragen? Nou, in het centrum van Zandvoort. Dat wil zeggen... Als je op de rotonde zelf staat... Of bij de ingang van het museum. Overigens, over museum gesproken... Dat was een van de bijzondere... Ja, uh, gerichte dagjes uit tips... Vorige week in de Telegraaf van zondag. Oké. Okay. Dus de jongens van het Museum Zandvoort... Zijn goed bezig. Zijn heel goed bezig, kan ik je melden. Oké, okay, het, het Zalvoers uh, Museum uh, leeft gewoon. Het leeft. Ja, ja en, dat is helemaal uh, maar. Het was uh, het enige evenement in de provincie Noord-Holland... wat genoemd werd met naam en toenaam van ga naar het Zalvoers Museum toe. Maar hoe kwamen we daar nou op? Daar kwamen we als volgt op. Staat u voor de ingang van het Museum... Dan links beneden u ziet u Club Maritiem. Mm -hmm. Groen met wit. Zo mooi. Oké. Okay. Kan eigenlijk niet mis. En ga gewoon even lekker naar binnen. Ga daar een uh, 9 eurotjes gewoon even afschuiven. En vervolgens deelnemen aan het Swingstation. Is het event. niet een beetje te warm om uh, flink te gaan uh, swingen? Nee jongen, dit is gewoon heerlijk. De temperatuur van het water had Ronald Forst nog even doorgegeven. Het dus er om en bij de 18 graden. Mm -hmm. Dus wat is er nou lekkerder om eerst even heerlijk te bewegen. Een half uurtje per dag toch minimaal. Wij gaan zo dadelijk trouwens onze eigen weerman Lex van der Hoornen eens even bellen. Ja, we zijn benieuwd hoe het met Lex is en het weer. En uiteraard zijn we heel benieuwd naar het weer van morgen. Want morgen hebben we de Live... En het moet natuurlijk wel droog en zonnig blijven. gewoon. Zo is dat. Maar mocht het dan niet het geval zijn. Kijk, de jongens zijn zo creatief. En inmiddels ook wel behoorlijk getraind. En behoorlijk wat werkervaring op het gebied van het eventueel festival. Of Allemaal of overdekt de... dan, hè? Allemaal overdekt. Die jongens jongen, die zijn hier voor een kleintje vervaard, hè? Dat bedoel ik. Gaan we gewoon morgen ook daar lekker swingen? De Zandvoortse ondernemers die doen het goed. En Zandvoort heeft er zin in. En wie niet? En wij hebben zin in Zandvoort. Zandvoorts. Zandvoorts. Ja! Dat dacht ik. Zo dat. En Milo, dat is de volgende plaats die we voor je klaar hebben staan hier. is you don't know. Don't know.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 ZFM Zandvoort De een klanken van Aswat, Aswat, As ja Aswat, Aswat. Je hoorde de single uh, Shine. En als, uh, als je zo naar buiten kijkt naar het weer en dan denk je van nou, het zou best wel leuk zijn om een keertje naar Salvoort toe te komen. Als je er uiteraard niet woont zoals wij wel doen. Maar gewoon van buiten Salvoort. Een keer naar Salvoort toe en dan een tintje meenemen. Waar kan je nog terecht? Op, Met de de camping. op de camping. En daar hebben we er wat van op Zandvoort. En, Is het zo? Uh, wel. Wa waar zijn die dan allemaal? Uh, trouwens, misschien wel geinig. Als je de zeeweg binnenkomt, de de zeeweg naar binnen komt rijden als het ware... Dan heb je daar eventjes onder de kop zoen aan zee... Zoen aan zee. Heb je dit nooit opgevallen? Nee. Dat, dat is mij opgevallen. Ja, het zal al een tijdje aanwezig zijn. Dat is mij opgevallen vanaf het moment dat die gigantische ANWB-boorden daar weer neergezet. Ja. We dus, was al een beetje tekort aan boord hoor. Uh, weet je wel. Dus ja, dan moet je toch, toch even die bewegwijzingen in orde maken. Heb je het over Bloemendaal? Bloemendaal. Ja, dat is duidelijk hè, allemaal daar. <laughs> Echt heel duidelijk. <laughs> je, je nou, het staat er nu inmiddels een, uh, ik denk een anderhalve maand. Maar daar staat gewoon zoen aan zee. Zoen aan zee? Toch geinig? En waar moeten we wezen? Waar moeten we zijn? Voor zoen aan zee. Ja, nou ja, ga er een keertje in. Neem de afslag en uh, ga ontdek je plekje, zou ik zeggen. Maar wat gebeurt er dan bij aan zee? Volgens mij is dat een camping of zo. Oh, oké. Okay. Wat over de camping. Oké. Okay. Ook een camping is Zandenvoerder al jaren dag. En daar staan niet zomaar uh, wat mensen. Nee, daar staan onze Amsterdamse buren vooral. En die hebben het zo erg zin. Nou, dus dat die ontvluchten de hitte. En de vakantie al daar is ook voor de scholen begonnen, dus die mensen zitten allemaal heerlijk op de camping al daar. Op Zandvoorde. Op Zandvoorde. Daar gaan we de... zo meteen even contact mee zoeken over. En dan camping de Branding hebben we ook nog natuurlijk. Camping de Branding, camping de Lakens. Ja. Ja, het barsten van. Genoeg te doen. Genoeg te doen hier op Zandvoorde. Camping, en camping over, uh... op het strand. Ja, dat is ook wel aardig ja. ja. Weet je trouwens over camping op gesproken. Je hebt altijd uh, die parkeerplekken. Dat is een heel mooi uh, ja, proactief als het ware en pro dynamisch parkeersysteem. Mm -hmm. Dat geeft ook aan wat het aantal uh, vrije plekken nog is. voor de auto. Is het handig? Is zie je dat niet zelf? Nee, nee, zie je niet. Als je er langs rijdt? Nee. nee, dat zie je niet. Nee, maar goed, dat terzijde. Uh, als je er al op komt, maar je auto is iets te hoog... Hoger dan 1,90 zal ik maar zeggen. Ik zag dus van de week ook weer een onthoofde uh, autootje daar staan, ja. Of fietsen eraf of zo, of surfplank eraf, of uh, skiboks eraf. In ieder geval niet zo handig niet. Nee, hè? Niet zo handig niet. Hoe hoog uh, mag je maximaal uh, zijn daar? Ja, maakt het nou uit. Ik bedoel, wat is de functie überhaupt? Was 2,20 meter of zo? Nee, 1,90 volgens uh, mij. 1,90? Ja, dat is natuurlijk niet al te hoog. Nee. Aan de ene kant, maar aan de andere kant. De bedoeling, wat ik me zou voor kunnen stellen, of dat zo is, hoor het graag bevestigd van deze of gene. Is volgens mij geweest om, uh, om campers te weren. Dat bedoel ik. En dat zal het waarschijnlijk ook zijn. Het zou zomaar eens kunnen, mm -hmm. maar het is toch uh, ja, bizar. Ik bedoel, uh, ja, ik weet niet. Weet je het niet? Dan heb je een mooie parkeerplek, mooie uitzicht over dat zeetje. Vanuit je camper. Ja, maar het is niet de bedoeling dat campers daar gaan staan, toch? Je moet je gewoon een dag geld betalen. Nee, is dat, joh, dat, dat schiet toch allemaal niet op. Het hele strand staat vol met die huizen. Ja, dat, dat, dat is, is waar, gezellig. maar die moeten gewoon lekker op het strand blijven staan. En dan niet toch op de boulevard ook helemaal volbouwen. Je moet nog gastvrij zijn. Ja, dat is waar, maar dat zijn we ook. Want we hebben zin in Sandforge. Oké. Okay. Toch, Walk en my. zin in de Sugar Beach Curls.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 by the beach classes in session allow me to of one at kick up and me na go tell no no badness make her, no car up all the girl out of street when you go up so give me the yum yeah, banana with the salvage and that's how we try the chain all this because so up so close when time this on had Whoa. set a gun in a, your net back What are what the tree them Pandy the beach go tall people can't wait for the mango start fall so I can mix up now with the dance hall and that's make the girl them ball sing and mango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 Veel te mooi en veel te groot. Is en nooit te staan ik. Als ik vannacht tot nacht met jou mag, zo in die zacht voorbij glijdt. Alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk.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 Het komt allemaal door jou, Ralf. Ja, het is jouw schoen. Hoe vaak ik dat wel hoor van, oh, die rolf weer. Die, altijd die Ralf. komt gewoon door jou. En Guus Meus heeft daar een plaatje over gemaakt. Maar wat bedoelt ze al goede dingen. Alle, alle uh, goede dingen komt van Ralf. Alle goede komt van boven, hè. Dat ja. weet je. Oh ja. Morgen hebben we ook nog uh, uiteraard het uh, muziekfestival uh, op het uh, Raadhuisplein, hè. Oké. Okay. De, Bij de keer, ebolaars, die kunnen weer uh, los. Ja, lekker vanaf half twee uh, live muziek daar op het uh, muziekpodium. En uh, morgen gaan we lekker salsa draaien. Gezellig. En, en dansen, uiteraard. Nou, dan moet het podium wat uitgebreid gaan worden. Want er is het natuurlijk een, uh, ja, een act. Dan moet je toch even minimaal de ruimte hebben op een uh, mooie dans. We gaan ja. lekker op een salsa band helemaal los daar morgen vanaf uh, half twee. gaan dus salsa dansen was vorig jaar volgens mij, en het jaar ervoor ook. Uh, een leuke salsa danscursus kon je te volgen bij Take 5. Dat klopt. Maar die was binnen no time gewoon helemaal volgeboekt. Ja, maar salsa is populair. Dat is vet populair. Dat is gewoon dan. hartstikke leuk. Ja. Heb jij het al eens geprobeerd of niet? Nou, nee. Ik wil het mijn danspartner of aspirant danspartner ook in ieder geval niet aandoen. Ik heb de naam dat ik nog oh. wel eens op teentje sta. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> en met mijn gewicht wil je het echt niet op je teentje? Nee, nee dat gaat niet lukken. En jij dan? Hm? Jij, jij zit ook wel een beetje als een danssterretje uit. Ja, dat klopt. Ben ik ook. Dansjes van de vloer. Mm -hmm. Ben je meer een moonwalker. Maar ik dans alleen maar thuis, hè. Oké. Okay. Dat v niemand het kan zien. <laughs> Sna <laughs> snap je hem of niet? Het is gewoon de bomp, zullen we maar zeggen. <laughs> de band. De muziek hoor je zeker bij C.V.M. Zalvoort en natuurlijk gewoon in heel Southport Bijvoorbeeld bij Swing Station en bij Southport Alive. Bij het muziek. Uh, Paviljoen. Paviljoen, nou. Hier voor het raadhuis. Wat wil je nou nog meer? gewoon, of Zo blijft. TMF in de mix. TMF in de mix was uh, gisteravond uh, overigens bij de Chin Chin. Ook niet Het was best wel een leuk feest hoor, zo buiten op straat. De ja, Music Factory, dat is toch ook iets om een keertje minimaal meegemaakt te hebben. En ook dat festijn doet ook weer Zandvoort en dan nog in het bijzonder Chin Chin aan. En het was precies 12 uur. Klik! ...en de muziek ging uit. Yo. Wat zou de vergunning tot 12 uur dus? Nou, het is een kwestie afspraken maken. En toen barst het feest uiteraard uh, binnenlos bij de Chin Chin. Where else? Ik ben benieuwd of wij op de camping aanstaan. Staat de radio op CFM? We vragen het even aan Michael. We gaan het aan Michael vragen. Michael, welkom bij Zandvoort op hey, zaterdag. Hey. Where else? Goedemiddag. Hey, Michael. Hey. Hey, hoe is het daar How op de camping? Het, uh, ja, top man. Ja, jij zit steeds op de camping, hè? Hoe komt hey, dat De nou? camping. Bomen, alles. <laughs> helemaal goed. Maar uh, ja, het is het jaar van de camping uh, eigenlijk. Dat wil zeggen, merk jij daar wat van? Hier? Ja, nou goed. Uh, hier in Zandvoort heb je natuurlijk die vaste staat plaatsen. Ja. Dus uh, mensen staan hier al uh, dik uh, 40, 50 jaar. Gezellig. Ze uh, zijn niet ge weg geweest ook. <laughs> in die 40 jaar. <laughs> <laughs> <laughs> het bevalt ze zo goed. Ze komen in ieder jaar gewoon weer gezellig en terug. En ze staan er weer. En het is helemaal top en gezellig. Dus... Uh... Wat is er allemaal op het programma? Want die mensen die komen natuurlijk allemaal met de vakantiestemming heerlijk naar Zandvoer toe. Met de kinderen, groot en klein. Allemaal voor ieder wat wils. Maar wat staat er allemaal te gebeuren daar op de camping Zandvoorde? Nou, we hebben natuurlijk de hele maand jullie allemaal activiteiten. Ja. En uh, dat is puur voor de campinggasten hier. Dus dat is, uh, ja, het gezellig kan je denken aan een zeskamp. Een Playback shows, uh, noem het allemaal maar op. Zelf. Maar uh, wat we ook wilden gaan doen dit jaar is uh, een voetbaltoernooi. En uh, dat is eigenlijk jaarlijks. Uh, in het verleden is het altijd gedaan uh, met teams van de camping zelf. Ja. En uh, nou hebben wij het bedacht uh, om het dit jaar anders te doen. En dat wil zeggen dat we teams van buiten de camping ook willen betrekken bij uh, het topvoetbaltoernooi. is heilig. Iedereen mag meedoen, Michael. Ja natuurlijk, Oké. Okay. Dus, uh, als er een team is en uh, ik werd eigenlijk gemotiveerd door het voetbaltoernooi, uh, het zaalvoetbaltoernooi in de ja en ik denk, dat moeten we eigenlijk gewoon doortrekken, maar dan naar buiten toe. Moet je eigenlijk een uh, compleet team hebben, of uh, kunnen mensen zich ook individueel aanmelden en dat, uh, dat jij zorgt dat ze in het dat team. al die indiv ja. indiv individuen, <laughs> die dat die uh, samen een uh, team uh, vormen? <laughs> nou op. in principe is het uh, het lekkerste als er gewoon een, een, een compleet team komt, het is 6 tegen 6. Dus uh, die aantallen vallen ook al mee. Ik denk dat je, als je een rondroep bij je vriendengroep dat je zo'n uh, team van 6 man hebt. Zullen we een team gaan maken dat... jongens? Van GFM. het ZFM? Het cfm team En dan zetten we het daar op kal. Ja, nou, nou, daar kom je echt niet langs het, niet hoor. Goed, uh, het lijkt me duidelijk dat jullie erbij moeten zijn natuurlijk. Oké, okay, wanneer uh, vindt het plaats en hoe moeten we ons aanmelden bij uh, jullie? Het is uh, 13 augustus, uh, vanaf 12 uur. Uh, aanmelden kan uh, via mijn telefoonnummer uh, 0630381573. Maar dat, uh, er kwamen ook nog posters in het dorp. Dus uh, het zal uh, bij iedereen bekend zijn. Uh, half juli zo ongeveer. En uh, dus, uh, hoeveel teams uh, verwacht je dat er mee gaan doen? Uh, we kunnen maximaal 20 teams uh, plaatsen eigenlijk. Om uh, de hele dag film te krijgen. En uh, nou, ik hoop dat ik daar al aan, uh, aan kom. Dus vanzelf. dat gaan we dan ook wel. Oké, okay, ja, iedereen zich gewoon aanmelden bij Michael Kras. Iedereen volgens aanmelden en uh, het wordt een topdag. Het 06-nummer uh, nog één keer. 06 573 En de inschrijvers, ja. wat kunnen die de dag buiten het voetbalbal allemaal tegemoet zien? Nou, we hebben naamvallig. En uh, leuke, leuke DJ's en uh, live artiesten. Dus live misschien. Giga live? Giga live. Ja. Ja. Nou, giga live niet. Maar uh, de zangeres is er wel. Dus ik zal vast wel even een lekker deuntje doen. En wie is die zangeres <laughs> dan wel? Wij zijn het niet schietig, maar we mogen graag alles ah, weten. Dus we noemen het die dag mariet live. Yes, <laughs> <Mariette> live. Oké. <Okay. laughs> <laughs> en dan uh, we sluiten we af met een feestavond. En een uh, gezellige barbecue na de wedstrijden. Waar iedereen zich uh, ook individueel voor uh, kan inschrijven. Dat wordt uh, helemaal top. En wat gaat het allemaal kosten, Michael? Uh, per team zijn de kosten 75 euro. En uh, daar krijgen ze uh, de hele dag uh, een drankje en uh, snacks voor. Oh. En dan uh, s'avonds uh, de barbecue is 15 euro per persoon. En uh, de artiesten die, uh, die zitten erbij. Dus dat is. Uh, Zo, dag. een geweldige dag. een leuke dag, dag hoor. Helemaal goed. Voor dat geld, hè? Dat dacht ik wel. Ik dacht in het kader van een crisis hadden we het een beetje laag. anders... Uh, dat zie jij heel goed, uh, Michael. Goed thinking, die Michael. In ieder geval, heel veel plezier daar uh, op de camping. Maak er nog een, een mooie zomer van. De zomer die gaat los. De vakanties zijn begonnen. Merk je daar al het einde van, overigens, Michael? Naast de vaste gasten zijn er ook nog andere mensen die graag een nachtje willen overnachten daar. Nou, uh, Er zijn heel weinig plekken. Dus, uh, maar die staan, uh, op het moment staan ze wel vol natuurlijk, met het schitterende weer. Nou, zo dus, is zeggen. Uh, Want uiteindelijk, iedereen wil toch op een goed moment in Zandvoort zijn. Ja, dat dacht ik wel. Want daar hebben we er gewoon zin in, toch? Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Hey, maar, uh, CFM kan op de live uh, nou, we kijk, kijken even naar de penning. <laughs> Moeten we het nog even intern overleggen, denk ik, Michael. Ik uh, hoor het morgen. <laughs> <korre morgenochtend>, uh, <laughs> okay, okay, groetjes, ik hoor uh, het morgenochtend. Oké, dan. Oké, groetjes. Bedankt. Een en de groet aan bij Hoi, hoi. Oh. Maria Meena is hier. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be out.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 Sides you lucked out Fine We voeren op Camping Zonden voerde tijdens dat voetbaltoernooi op 12 augustus. 13 augustus. 13 augustus. Dat is, maar het is in ieder okay, geval wel een no, gelegenheid. Hoef no. je dat lekker even in te schrijven hoor. Ja, dat dacht ik wel. Teams van uh, 6 mensen meld je aan, het kost slechts 75 euro en je hebt alles op en de aandacht dan. De barbecue kost toch wel apart 15 euro, maar. Daar hoef je het absoluut niet voor te laten, dacht ik. Een lekker stukje vlees, een beetje gezelligheid. En in ieder geval even sportief bezig zijn daar op de voormalige voetbalvelden van TZB, de Zandvoort Boys. En s'avonds uh, onder meer een leuke optreden van een zangeres Mariette van Giga Live. Yes. En die heeft samen met Giga Live een mega hit. Hier is Laat Me Los. Dit is leuk, hè, <laughs> Raw of Crash! <laughs> en bedankt, hè, vriend? Oh jee. Nee, nog een keertje, laat me los, laat me leven. Kom op uh, met die handel. Dat uh, ging nee, niet helemaal goed. Gewoon op play drukken en dan komt hij eraan. Ja, we doen hem gewoon nog een keer. Die, dus, laat me los, laat me leven van Gigalife <laughs> No, you got to see her through and try to be tender, hold her hand. Het is nog altijd een beetje zo, als je niet op hijf zit, dan hoor je er niet bij. Nou, dan zitten ze in de studio, zitten we, zitten we weer met z'n allen te hiven, weet je wel. weet ja, je met dat nou, ook weer in die stijgen hoor, de twitteren. De twitteren, ja, dat zou ik in, maar daar heb ik nog niet aan meegedaan hier. Dat, uh, dat hoorde ik van Marjet, inderdaad. Marjet van Giga Live, mm -hmm. leven. Ja, dat dacht ik wel. Zo. Je wilt ook nog een beetje gaan doorbreken binnenkort. Nou, dan gaan we erbij helpen, want ze heeft een mooi stemmetje, dat mokkeltje. Helemaal goed. Helemaal anyway, goed. Ze zegt, uh, ja, Twitter, jongen. Ik zeg, hoe flik je dat dan, man? Ja, dan moet je uitgenodigd worden. Zou ik je vaat nodig? Ik zeg, nou, allemaal even met rust. Want ik ben blij dat ik het Hijfs enigszins onder de knie heb. Ja. Nou ja, heb je nooit onder de knie, volgens mij. Voor je het weet heb je honderdduizend vrienden, zegt hij. <laughs> ja, hij schiet al aardig op, ja, maar... hè? 79 vrienden. Hoe kan dat nou, joh? 79. Geen toen jij begon, dat weet ik nog wel. En toen had je de vijf. toen denk je van... Ja, alleen maar CFM-leden. Ho nee, hoe kan dat nou? 5 nou, vrienden. Zat. Meer dan zat. Die heb ik helemaal niet, dacht hij toen, maar... Uiteindelijk heeft hij de 79. Ja, maar mocht je nou lid willen worden, trouwens, van de CFM-hive, dat ja. is leuk, vinden wij leuk, moet je gewoon doen. Ho waar zit hij dan? Dan ga je gewoon naar zfmsalvoort.hives.nl Zfmzalvoort. Zfm okay. En dan uh, meld je gewoon aan. En dan word jij lid van de CFM Hive. En dat vinden wij heel leuk als je dat doet. En dan kan je ook de laatste berichten lezen rondom de activiteiten van CFM Radio, televisie en uiteraard ook internet. Wat geinig, hè? Ja, Ze zie je maar weer. Je bent altijd wel in contact met je vrienden dan ook, hè? letterlijk even, even. Even kijken hoor, waar kijken jullie naar? naar uh, Ik wil het ook zien. De site vandaag. Hé, Hey, hey, hey. <laughs> Klik hier net weg. Wat is dat nou weer? <laughs> Daar da, da, da, da, da, da ben ik blij mee. <laughs> Tjonge, jonge, jonge. Hey, wat vond je trouwens de AD-test? Die gaat binnenkort plaats hebben. Tenminste, er zijn al wat mensen benaderd. En dan hebben we het over de Haring-test. Die gaat weer in het AD geplaatst worden. Mm -hmm. En de firma Waasdorp, dat zit hier... IJmuiden? Emuiden. Die had een mega mooie haring en een goede waardering. In de buurt van de 8 of zo. Zo hé. En het vetpercentage staat op de voorpagina van het Haaringsdagpunt van vandaag. Het vetpercentage staat op 22 uh, procent. Dat is redelijk tot zeer hoog hoor. Zo, ja, dat doen ze goed. Want hij moet minimaal 16 procent zijn hè. De vetpercentage van de Haring de nieuwe althans. Vaas, Begijn, Waasdorp uh, is al jarenlang goed bezig trouwens hoor. Ik ga lekker visje halen. Joh. Ja, dat is helemaal niet verkeerd. Okay. Ja, ik ga Moet nou je een keer doen. Moet je een keer doen gewoon. Kindje naar mij toe naar Waasdorp en genieten van de lekkere vis. Kan je hier eens over krijgen op allerlei plekken hoor. Daar niet van. Tot zo.